5. De leerling zal ontdekken dat hier geen sprake is van persoonlijkheidscultuur... ...doch van persoonlijkheidsverwisseling. In de twee fundamentele inwijdingen wordt het drievoudige licht van het hogere hemelse bewustzijn... ...binnen het stelsel van de lagere mens gebracht. Vervolgens zien wij hoe principieel het oude denkvermogen gedood en het nieuwe denkvermogen geboren wordt. Het denkvermogen van de hemelse gestalte, dat het hoofdheiligdom binnendringt en de grondslagen voor een nieuwe tempel legt. Deze heilsarbeid kwam tot stand door middel van de Mercurius-inwijding. In de vierde inwijding, die van Venus, en in de vijfde inwijding, die van Mars, wordt het oude begeerte lichaam, de aurische sfeer, naar zijn beginselen van de oude mens gedood. En wordt het nieuwe begeerte lichaam, de nieuwe aurische sfeer, als een microcosmisch uitspansel tot aan zijn geroepen het nieuwe gevoelswezen gaat zich openbaren Venus en de ware hoge priester kan via de nieuwe aurische wolken de nieuwe tempel binnengaan om de stem gods in het heilige der heiligen te kunnen vernemen nu moet de hoge priester die in god ontstoken is naar de idee Mercurius die in Jezus de Heer is ondergegaan naar het wezen des harten, Venus, en in de heilige geest is wedergeboren naar een nieuwe wil, Mars, door de voorhof van de tempel naar buiten treden, om zijn taak voor wereld en mensheid in het profane leven aan te vangen en te vervullen. De Jupiter-taak of zesde inwijding, is de grote voorwaarde tot alle verdere geestelijke ontwikkeling en vervulling van de hemelse mens. De nieuwe idee en het nieuwe gevoelswezen moeten, bestuurd door de nieuwe wil, als een magische kracht, als een roepstem gods, deze wereld instralen. Het gehele stelsel van de oude mens gaat zich daardoor wijzigen. Alle gaven en manifestaties van de hemelse mens... ...worden als door een alchemische formule samengesmolten tot een wonder. Wat aan de top van de lichaamsgestalte, het denkvermogen, begon... ...gaat zich nu bewijzen in de creatie van een nieuwe lichaamsgestalte. De eerste zevenkring wordt gesloten. Saturnus, de doodsgezand in de natuur, wordt de heroud van de opgestane onverderfelijke mens.